Bij botsingen tussen betogers en ordentroepen zouden tientallen mensen zijn omgekomen. In Londen is een grote betoging tegen de bezuinigingen van de regering aan de gang. Volgens de vakbonden doen er meer dan 200.000 mensen mee, nog meer dan verwacht. De deelnemers liepen in een mars naar Hyde Park, waar nu de slotmanifestatie bezig is met onder andere laborleider Ed Miliband. Over het algemeen verloopt het protest vreedzaam. Wel hebben demonstranten hier en daar de politie bekogeld met verf en met zelfgemaakte bommen. Volgens de organisatie van de betoging moet de regering niet bezuinigen, maar juist investeren om de economie te stimuleren en banen te scheppen. Het is de grootste vakbondsbetoging in Groot-Brittannië in meer dan twintig jaar.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 Deze week zei het museum dat zulke flessen in 1853 werden uitgedeeld om mensen aan te sporen zuiver water te kopen. In dat jaar werd de eerste Nederlandse waterleiding in gebruik genomen. Het weer in het midden en zuiden is overwegend bewolkt en lokaal valt er wat lichte regen. In het noorden breekt de zon voorzichtig door. Het is 7 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Morgen weer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. En het is uh, even na vier uur snel weer over naar Jav Want Jap. je hebt een doelpunt. Ja, maar het tussen de tand, inderdaad, is inderdaad veranderd. En wel een voordeel van Zandvoort. Het is een voordeel. Uh, Zandvoort uh, is op 2-2 gekomen door een doelpunt met de uiterste prassie-spanning. En nog net heb ik ze zijn beide stukje uittrekken. Komt uh, Michel aan de bal weer achter de keeper van uh, uh, Helpsport te spelen, waardoor het stand nu 2-2 is en we spelen op dit moment in de 50 e 70 e minuut. Oké, okay, dankjewel, Jauppens, straks uiteraard uh, het vervolg van <middels> de <wedstrijd>. mensen. <middels> Pan-Amerikaan Tutta vidi dava bene Sido una parla pietà americano E tu torna a parlare sotto luna Con madore in cave gli aiovi un puro Tutta vidi dava bene Sido una parla pietà americano E tu torna a parlare sotto luna Con Jolanda bigoel voor Zandvoort en de regio. En zo zijn we alweer in het uh, derde uur aangekomen van Zandvoort op zaterdag live vanaf uh, locatie vanaf uh, de Haltestraat. Ja Rob, wij is even een dienstmededeling. Uh, oh. Ja, koper is zoek. Ja, Onze... waar ben je? Waar ben vliegende je vliegende reporter hier in de Halterstraat is zoek? Om het je zo vriendelijk wil zijn om zich even te melden. Oké, okay, ja, bij de floor manager hè? Oh ja. <laughs> ja, die hebben we Nou, Betty is heel streng hè, vraag. Ja. Ben terecht. Terecht. Dus als je weggaat, meld je even af bij, uh, bij de floor manager. Ja, wat gaan we het laatste uur doen? Natuurlijk, einde van de voetbal. Ja. Uh, nog steeds een 2-1 achterstand uh, voor S.W. Zandvoort. En nog hoe staat 2 het bij de 2-2 alweer? Ja. En hoe staat het nu bij het vierde? Uh, nog steeds 0-1. Nog steeds 0-1. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, wat we in principe alleen al gepland hebben van onze reguliere uitzending is de, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. We kijken of we eraan uh, toekomen. Uh, uh, is een ingezonde hele, Dit is een hele toepasselijke op vandaag, op het wandel gebeuren. Oh, heel, heel leuk. Okay. Als we er tijd voor hebben. En voor de rest nog wat, uh, wat berichten van, uh, van CFM.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 baken. Gigantisch door het oog van de naald gekropen. Kansen voor sport uh, voor, uh, volop. Ja, en als ze dan zichzelf in de weg gaan lopen, drie, vier man tegelijkertijd in Balf, dan gaat het gelukkig voor Zandvoort mis. Nu is er een, een, een, een vijf schop voor Zandvoort. Uh, uh, nou, wat zegt zijn? 20 meter? Nee, ja, twintig, nee. 19 meter vanaf het, uh, vanaf het doel. En, uh, een overtreding, een onbezijde overtreding van Remco Ronde die er ook terecht geel voor kreeg. En uh, ja, natuurlijk een gevaarlijke situatie. De de scheidsrechter gaat negen passen, af, uh, passen en daardoor moet die muur toch nog wel een klein stukje naar achteren doen, lijkt mij. Ja, dat gaat dus ook nu gebeuren. En uh, alles uh, van uh, uh, alle spelers, behalve de keeper van, van de helft van Zandvoort, een komende bal gaat via de muur de, uh, overheen en daar uh, kan Gira Koolzorg uit. Trouwens, dat was de overtreding van een, een speler van Ellosport die meteen vraagt om een, om een uh, wissel. Hij gaat liggen. Hij liep met het een metertje of twintig nu gaat hij ineens liggen. Hij vraagt om een wissel. Dus het, de tijd die gaat stil. Maar de scheidsrechter die trapt dan niet in. Laat die bal gewoon nemen uh, door uh, de vet. En Zandvoort is nu in de aanval. Nee, wordt, af, uh, bij, uh, wordt uh, afgestopt door uh, een slechte paas van Zandvoort. En nu zal dan waarschijnlijk die wissel kan gebeuren. Die, schijn, die, keeper die, of nee, die speler die, uh, greep naar zijn kuit... ...loopt ook een beetje moeilijk naar de kant toe... ...maar toch nog wel redelijk hard. En het wordt hier gezegd een beetje moeilijk. Uh, nou, dat valt best nog wel mee eigenlijk... ...voor zo'n blessure. En uh, er is gewisseld ondertussen... zal het maar gaan ingaan op eigen helft... ...tegen de middenlijn aan...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 Uh, Berg, kan er niks mee doen, kan hem ook niet eens onder controle houden En het is weer Hellasport dat het spel kan overnemen En nu is het ineens 4 tegen 4, wordt hard heel snel Goed gegleven, misjouwen, men ja, nee, wordt niet goed gekeurd Door de scheidsrechter Die uh, niet bepaald op de hand van Zandvoort is, maar echt slecht is hij nou ook weer niet Laat ik het zo zeggen, zeg het netjes, denk ik ja. Vrij op voor uh, Helftsport uh, Nou, meter of 30 van het doel van Zandvoort dus niet echt gevaarlijk, maar er wordt wel een muur neergezet. Die laat de mooie de, boor de neerzetten en weer negen passen Van dit schijnt zitten, een stukje naar achteren, dus twee mansmuur. En daar gaat die bal komen. Gaat uh, via uh, Maurice Mol, Mol kan hem koppen, naar Billy Visser, Visser, aan de zijkant van het veld natuurlijk, kan hem niet kwijt, Ga, schiet een bal over de zijkant. En daar is natuurlijk uh, Helmsport die snel probeert die bal te nemen, maar daar staat niemand vrij. En, en toch nog in het, uh, in het uh, voeten van degene die ingooide, gaat de, de stop daar door Remco Rondre. het kan overnemen ineens. En als het dan snel gebeurt, dan hebben de, de jongens van Helmsport uh, er probleem mee. Dus na, Naartje Berg, probeert de man te passeren. Nee. Ja.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 Diepe bal van Hellasport. John Helemaal alleen. Niemand kan erbij komen. Keur. Naar. Even kijken. Rondé. Rondé. Wordt daar gestopt. En gaat, komt toch nog een mol. Marisol, Die geeft die bal. Een zoeier. Richting Michel Daan. Maar die kan er niet bij komen. Het is toch Kira Kol. Kol. Gaat man passeren? Nee. Nee. Kan er niet langskomen. Werd weliswaar misschien een beetje de kind afgestopt. Maar toch is de bal kwijt. Bal voor Hellasport. Hellas op eigen helft. Nu op zijn helft van Salve. Nee. Toch niet. Uh, dus Even kijken, Michel Armenio die schiet die bal over de zijl. Er is een blessure voor Zandvoort. En dat is Giray Kool zo te zien. Die wordt bij die charge, want well ik zei het al, wordt waarschijnlijk verkeerd afgestopt. Die is daar geblesseerd geraakt. En Ron Kampman, de verzorger van Zandvoort, die gaat er naartoe om te kijken wat hij eraan kan doen. Um, ik weet niet hoe dit uh, lang niet nog gaat duren, uh, studio. Uh, geef even een seintje als ik door moet gaan. En anders merken ze het zelf al. Nou ja, Jaap uh, staat eigenlijk klaar. Dus ik weet niet of het nog lang duurt, Jaap, Jij ook niet. Dus maar vraagt, dat weten we natuurlijk niet. Ga maar naar Jaap. En dan, als het afgelopen is, kan ik altijd opbellen met een eventuele instand. Dat gaan we doen. We gaan naar Jaap, naar de overkant. Uh, ja. daar, daar staat hij ja, wel voor. Okay. Dat we naar Jaap. gaan nog even uh, Sanford 4. Die staan oh. er nog steeds 1-0 achter en Rob Smits is geblesseerd van het veld afgegaan. Ik zit, ik zit me oh. altijd af te vragen, Zandvoort 4, is, schrijven we dat met een V of met een F? Nee, met een het F Ik En het naar de plek waar we staan namelijk, dus vandaar. Dat hè? bedoel dus, ik. <laughs> Goed, ik uh, sta met uh, Chris Kerkhoff. Uh, hij is uh, vertegenwoordiger van Perskindol. Dat is een, ja, een gel gel geloof ik. Perskindol is een uh, serie met uh, producten voor de verzorging van spieren en gewrichten. Ja,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 dan het product op zich. Wat, wat zit daarin uh, om ervoor te zorgen dat juist wat je net zegt, de afvalstoffen af kan uh, laten voeren? Nou, er zit etherische olie in. En die etherische olie die hebben de dieptewerking op de spieren en die bevorderen de doorbloeding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 van de bank afspringt en zegt van nou weet je wat we kunnen nog een keer 30 km. Ja, ik loop terug naar het circuit en dan weer de 30 kilometer in de omgekeerde richting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 Lekker, hè? Die zomerse klank op de zaterdagmiddag. Je hoort de Kessie en de Sunshine Band en That's The Way I Like It. En daarmee wordt het even en een half vijf. C.F.M. Zomvoort op zaterdag nog tot aan vijf uur op locatie. Ja, en we hebben nou zoveel uh, gasten uh, in ons dorp. Ja, straks krijgen we Van Kessel, want we hebben net gekregen. Ja. De allereerste de, de, de single, ja. Parol aan de Zee.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 Het is 2-2 gebleven. Uh, het heeft nog weinig gescheeld of Zandvoort uh, had toch nog met de 2-3 op zijn willen gekregen. Maar, maar goed, het is niet anders. Sandford krijgt een punten bij. En hij heeft in de laatste periode van de van dit, deze competitie. Hij heeft vier wedstrijden maar drie punten gehaald. Drie keer gelijk gespeeld en één keer verloren. En dat is niet de Stansfoort, denk ik. Uh, ik heb het ook al tijdens de wedstrijd aangegeven. Uh, het is. Er zijn 11 spelers, dus Los Zandt. Het is geen team. De, de, de, de bal gaat niet goed rond. Men, men werkt wel, maar niet voor elkaar. Geen, geen rugdekking. Het zijn allemaal ad hoc oplossingen die eigenlijk eh, niet bij het voetbal thuis horen. En die nu gespeeld worden. En dan kan Pieter Keur langs de kant schreeuwen wat hij wil. Als dat eh, niet in de kopjes zit, dan gaat het ook niet gebeuren. Volgende week voor Zandvoort. Dat ik al in het begin van de reportage gezegd. Volgende week voor van een hele belangrijke wedstrijd. Het um, gaat om de, de kampioenschap van de tweede periode. Daar wordt uh, volgende week woensdag, de laatste of volgende week zaterdag, de laatste wedstrijd voor gespeeld. Tegen uh, de Marken uh, Monnikedam, de nummer 3. En in Monnikedam. Dus dat wordt een zware wedstrijd voor Zandvoort. De andere die uh, uh, recht kunnen laten gelden op een periode is AFC en die moet uit naar Overbos. En die hebben het een stuk makkelijker, want Overbos heeft de laatste vier wedstrijden ook vandaag weer uh, verloren. Vandaag met vier. Iedereen van de DVVA en DVVA is in mijn ogen gewoon de nieuwe kampioen uit die tweede klasse A. Zandvoort, uh, dus volgende week naar Monneke Misschien zou het leuk zijn als ze een hoop Zandvoorts meegaan. Zandvoort uh, uh, heeft in mijn ogen niks te zoeken in die eerste klasse, dat gaat er niet om. Maar het is gewoon leuk als je een periode kampioenschap had. Dat dus, uh, is uh, echt de aanleiding voor een klein feestje en het gebeurt niet zo gek vaak dat je dat behaalt.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 Ja? Ja, en hoe lang ben je er al mee bezig geweest? Nou, al, uh, vanaf uh, De uh, 30 april vorig jaar. Toen begon het eigenlijk. Ja. En dan, uh, ja, nou ja, dan ben je heel erg druk bezig. Helemaal omdat het zoveel mensen meedoen. doen. Uh... Nou ja, om dat nummer uiteindelijk te maken zoals het uiteindelijk geworden is. In grote lijnen, wie hebben er allemaal hun medewerking aan verleend? ja, kan nou ja uiteindelijk, ja. <laughs> ik ga verspieken, want het ja. zijn er best veel, weet heeft, je. Ik heeft, bedoel... de, heeft de gemeente ook meegeholpen? Nou, die hebben wel maar een soort uh, financiële ondersteuning gegeven. En, ja. uh...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 maar ja, je gaat er wel steeds elke keer even kijken van nou, dat, dat klinkt weer beter en dat, gaat weer, dat loopt weer beter, dat ruimt. En nou ja, uiteindelijk kom je dan tot de tekst maar dan, en, dan, en dan moet je de muziek er maar bij, uh, bij gaan doen. En ja. Nou ja, dat hebben uh, Peter Wezenbeek en Rick Duin gedaan. Die hebben gewoon het arrangement erbij gedaan. Dus, uh, Oké, okay, uh, en, ja. en hoe waren de reacties vanmiddag op het strand? Ja leuk. Ja, ja te gek. Echt. Het was volle uh, bak hè? He? Het was ja, volle bak, volle bak en uh, iedereen vond, uh, vond het gewoon leuk. Dus ik moest het ook nog een keer doen. En, en... Nou, dan weet je dat het een heleboel ieder, iedereen, iedereen meedoen. Uh, ja. Het is ook een leuk nummer, gewoon als het stoort. Uh, ja. Geweldig initiatief, ja. Uh, ja, daar zijn ja. we hartstikke blij oh. mee. Ja. En ik denk dat we het beste kunnen gaan doen om gewoon naar de. Maar paar... ik mag wel even zeggen wie ja. er aan mij hebben gewerkt. Want ja, hoort, ja, ja, je hoort sowieso. gewoon heel veel uh, stemmen ja, er op, op, op het cd'tje. En dan denk je van, oh ja, dat is die en dat is die. Nou ja, goed. Uh, Johnny Kraikamp, uh, die, uh, die hoor je daarin, uh, die zingt ook een, een, uh, een coupletje. Uh, ja, je hebt Albert Kalf die een stukje race verslaat. Uh, je hebt uh, Frank Paardenkoper, uh, Dingetje voor de uh, Die kennen we ook allemaal als een echt een gigant, vind ik. Want ik ben echt heel erg fan van die man.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 Nou ja, dat dat is jullie hebben de primeur. En ja, uh, we hebben de eerste. Ik krijg het nu weer terug, hoor. Dus uh, ik uh, uh, Met er even ruzie straks bij de ja, die website. Ja, ja, maar ik het is het wordt nu geperst en uh, het is al voor twee weken te downloaden bij uh, iTunes. En we moeten nog even kijken hoe we dat gaan doen. Ja. Maar uh, ja, goed, we, we, we moeten het gewoon uh, gaan draaien en uh, ja.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 Je Shadonné, hey. o, I, o, aan de Het ja, was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd voor het woonst tussen en wereld. En we hebben een winnaar: Sampoor. We een winnaar, Sampoor is je winnaar. Mooie, ik huppel door het dorp, dansen omgoed. Ik zeg iemand dag, oh, hey. ik weet je zinbaar moet. Hier is het Zin in vraag, ik en je zegt uit, Nou ja, ver, het ligt hier al een tijdje. Maar dat is goed, omdat het niet zo leidt. Jij een van de We leven samen in de krant alleen het goede. dus voor de stripste horoscoop die je me voelt. Voor al het andere wil ik je graag behoeden. In onze eigen wereld gebeurt meer dan genoeg. We liggen urenlang in het warme waterstroom We praten over nu en nu wel over later Je hebt een bos als je uit de kan komt Ik dan nog drie, één, twee, drie. En dan gaat het gebeuren maar alles gaat zo goed dat kan niet vallen Ja, dat je van mijn hart dan ja, dat je van een Zo lekker uit. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken Zolang je beide, beide handen maar gebruikt Ik dacht op drie, één, twee, drie En dan gaat het gebeuren Maar alles gaat zo goed, het kan niet fout Ik dacht op drie, één, twee, drie En dan gaat het gebeuren yeah. Jij zeg jij dat je van Vandaag zeg jij dat je van En dat was Gus Meulers en ik tel tot 3. 1 2 3. Goed zo. Ja, uh, dat ja, is wel bijna 5 uur. Ja ja. Dus we gaan eens even wat mensen bedanken want dat moet natuurlijk even gebeuren want je kan het een op hele op... lijst is dat de, uh, uitzending uit? niet uh, niet maken.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 Klok van vijf uur. En geweldig waren ze juist de primeur van van Kessel. Hij heeft het niet alleen gedaan met heel veel andere Stanforders. Ja, klopt. En uh, ja, de single is helemaal geweldig. Dus. Zullen hem nog één keer gaan draaien zo vlak voor vijf uh, uur? Ja. Nou, dat Is loopt. dat een goed, goed idee? Ja, dat gaan we zeker ja. doen. Oké. Okay. Kan je vingers nog bewegen? Tuurlijk, tuurlijk. Oké. Okay. Dan komt hij aan als uh, laatste plaat. graag tot, tot, tot de, de andere keer. Weer. Dag. dag Ik nog twee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 Strand of de proef dromen in de tuin De feest tot de vroeg. Ja, ja, ja, gangmaats van de grill Een flesje chardonnay Ik hey. hou van jou op Zandvoort Een aan de zee En goed. Ik zeg iemand gedag, uh, ik, uh, weet, uh, ik uh, weet die zit bij hem moet Hoort is in het, het woord. hier is het allemaal tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame suave, besame, besame, suave besame otra vez.